in the car here we did the producer in the car here the Pademo on <laughs> the nagaboy all this chill Kijk zegt, zeg, joh, dat meen ik dat Beter als de meerderheid te rapen is voor mij Meer dan een bezigheid, meer dan deeltijds Ik doe dat gewoon weg, de Nederland uit Want hop is mijn liefde, maar de liefde is wederzaad Gasten hey, hey. wilden weten wat de dingen En wat graf hey. is, die wilden rapen, Maar ze vergeten de basis De ongelofelijke MC Je weet wel, de naga, Juist gelijk Als dat gast in de kaza, maar veel MC's Proberen te fokken met baan. Me, man Ze overdrijven, man, en boven Ze hebben geen stijl, man, ze komen niet over Aan het bank tekst, gewoon voorbij, want ze maken geen vooruitgang als een ons onder de Fuck yo Naik die prost door de atmosfeer Telkens weer elke keer Bangen op die scherpe sneer Ik battle of ik bak drugs Gast ik weet mijn functie Naik met de teksten Wie die met de productie Ga die naar boxen En gaat het is compleet Is maar dat je het weet Dat je aan warpen, niet vergeet Ga ik niks beginnen Tegen de naak Dat is de deze hier Ik zend de meesten hier In een battle mama Nee dat is geen plezier geen zijn hier. De meesten hier Het is een veel te fier Die stelens die is maar niet de dag gewoon weg Manier. Mijn eigen stilo, dat is de nagel onder micro-yo, dat iets zo info Een intro van de Wicked Kiro, want in deze kan, dat we gelijk geen aarderken Klapperen als de karateka, de vlopen gelijk als water kan Nooit geen flauterman, dat is niks voor de nageman En ik raak nu niet vast, en dat ik gewoon naar alle kanten kan Ga zich in de MC, maar ga denk van wel Ik verslag al zo, in dubbel of in enkelspel Ik heb maar gewoon direct geveld want die komma altijd wit en snel Hey yo, weet dat wel, nou ik de kampioen van het battleveld sound you them bitch talk shit over whenever let's get it on yeah. <makes noise>